Goede start, vertelt met het nos journaal Door een vereenvoudiging van de regels wordt het makkelijker om het minimale bedrag uit te rekenen, waarvan iemand kan leven. De beslagvrije voet. Dat zegt staatssecretaris Kleinsma vanavond in het KRO ncv programma Report Radio. Het vaststellen van de beslagvrije voet is nu nog ingewikkeld. Mensen met schulden moeten daar zelf veel informatie voor aandragen, en daar gaat het vaak mis. Zo komen jaarlijks tienduizenden huishoudens in financiële nood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 Het zou erop kunnen duiden dat linkse en gematigde kiezers zich na vorige week geroepen voelen om een tegenstem tegen het Front Nationaal uit te brengen. In de eerste ronde kreeg het nationaal-populistische Front Nationaal 28% van de stemmen, vooral in het noorden en in het zuidoosten van Frankrijk. De socialisten hebben zich in beide regio's teruggetrokken om de conservatieve partij meer kans te geven. Het weer wolken en opklaringen. Het is vanmiddag een graad of acht op de meeste plaatsen. En er staat weinig wind. Morgen vrijwel veel droog. En vanuit het zuiden zon. Ook dan wordt het maximaal 8 graden. Dit was het NOS-journal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald bij de ANWB. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, staat file voorknopend Zaandam 4 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het, en jij beleeft het Sneeuw, warmte. warmte, kerst ZFM, dit is kerst met ZFM Met men en nu, Zandvoort op zondag Say oops upside your head, say oops upside your head Say oops upside your head, say oops upside your head Say hoops up. Oh. Side your head. I'm back at you again. Up side your head. Radio station is W G A P. Say hoops upside your head. Say hoops upside your head. Now, on all you capers and you finger snappers, you toe tapers, and you love dancers. I want y'all to say this with me. Say up, side your head. Say hoops upside your head. Say it loud. Say the bigger the headache, the better it The bigger the knot, the We'll be hier in Zandvoort. Goedemiddag, Zandvoort, en welkom bij CFM. We zijn er weer drie uur lang vanaf de tolweg Pia. En wel met het programma Zandvoort op zondag. Het is even na twee uur. Het gaat weer gebeuren. Goedemiddag, Albert-Jan, en goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars, en uh, goedemiddag, Rob. Ja, ik bedoel, dit is weer vertrouwd, hè? het zonnetje buiten en wij weer lekker binnen. Precies, lekker pracht. binnen zitten. Het is prachtig wandelweer. Het is heerlijk uh, om naar het gezellige centrum van Zandvoort te gaan, want er wordt volop activiteiten.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 Uiteraard staan wij zometeen stil bij de laatste uitzending van onze collega's van Jouw FM. Gisteravond 9 uur. Gisteravond 9 uur, toen is het gestopt. Na 23 jaar radiomaken, regionaal en lokaal nieuws, zijn onze collega's van Jouw FM ermee gestopt. U hoort daar over een minuut of tien veel en veel meer over. Maar ook wij als CFM staan daar uiteraard uitvoerig bij stil. Quaro 4 hebben we pit report. En we hebben natuurlijk ook sport kort. En we volgen voor u, hoe kan het ook anders, de voetbal-eredivisie. Want er zijn weer op vandaag een paar hele mooie affiches op de rol... waaronder die van tussen FC Groningen en Noord En in de loop van de middag we, proberen we live te schakelen met de ijsbaan. Want daar is voor ons aanwezig onze collega Willem Bruist. Okay. Ook, op, ook op de ijsbaan. Dus later in dit programma zullen we live schakelen met de ijsbaan... over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 Met als resultaat, State of the Art jingles, met zangeressen als Birgit Lewis, Sharon Doorson en Crystal. Zoals... Ja. Bring it back.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 Om uh, van zes tot negen uur. Ja, het is ook triest. De, onze Beachmaster uh, Stefan Collard. Die altijd op uh, de woensdag uh, zijn programma De Beachmasters presenteerde. Later heeft hij dat omgedoopt naar Stef en Stijn. Een heel populair jeugdprogramma van uh, CFM. Dat vele, vele vaste luisteraars hart uh, stopt. Nee. Ja, dus dat gaan we vieren. Ja, <laughs> ja het is okay. toch wat. Uh, nee, Stefan die gaat zich helemaal richten op uh, radio. En dat wel op zijn school. En hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren veel ervaring op kunnen doen bij ZFM. En hij gaat die ervaring nu inzetten voor het begeleiden van de radio op school. Er zijn vele gasten uitgenodigd aanstaande woensdag tussen zes en negen. En natuurlijk zullen er veel, veel anekdotes over de afgelopen jaren de revue passeren. Ik zal daar ook als programmaleider een, een duit in het zakje doen...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 I'm hey.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 in Salford op zondag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek en informatie voor Salford en de regio. En deze plaat mocht zeker ook niet ontbreken joh, de Sigala en de Easy Love. Jawel. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. De kerst komt eraan en dat betekent ook uh, ijspret in Salford. We schakelen live over naar de ijsbaan. Daar is ter plekke onze collega Willem Bruist. Goedemiddag Willem.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 Ja, ik heb, daar zelf, ik heb er zelf ook in gestaan, maar naar, naar, naar, naar een dik pak sneeuw van de hoofd dacht ik zoiets van, nou ja, dit is toch niet uh, mijn kopje thee, zeg maar. Nee? Ja. Maar, maar er is wel een foto van? Ja, nee, dat weet ik niet. Ja, ja. Ik heb Joop, Joop, Joop zitten wel, zit wel te fotograferen, maar nee, dat was een gekheid. Ja. Ik ben er natuurlijk niet gegaan. Hè. Het is voor de kinderen en dat uh, is het uh, belangrijkste. Maar wat ook belangrijk is, ik heb uh, de voorzitter van Winter Wonderland heb ik bij me. Oké. Okay.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 Promotion. Hey, motion, dankjewel. Yeah, promotion, dankjewel. Promotion. Ja. En uh, we hebben, dit jaar, wat je op alle posters kan zien in de avond, die in het dorp hangen, hebben we pingwins als thema. Dus uh, er kwamen heel veel pingwins uh, uit Antarctica en namens zwommen. Ja. En het was erg leuk, erg ja. leuk. Als ik nu kijk, de baan is vol. Ja, jullie zijn hartstikke druk. Absoluut. Uh,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 Met onze vermburen IJssel, proberen we altijd een deal te sluiten... ...dat we zoveel mogelijk van die kleine schaartjes hebben. Maar goed, we zijn helaas niet de enige ijsbaan in, uh, in Zandvoort. Of in Nederland, in Zandvoort wel. Dus Zandvoort in wel. Nederland uh, niet. Dus die, uh, dat is een beperkt aantal die wij, uh, die wij krijgen. En dan moeten we helaas soms wel eens kinderen teleurstellen. De doorlooptijd is wel heel snel, dat absoluut. Ja. En laten ze handschoenen meenemen. We hebben een beperkt aantal handschoenen die ze bij ons kunnen lenen... Uh, maar eigen school zit altijd veel prettiger en blijft ook bij gewoon. Dus dat is zo beter. Nou, is hartstikke mooi. Uh, tot wanneer is hij van? Tot en met 3 januari. 2 januari. Uh.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 Leuk, we hebben de keurling weer, de vlijtketen te schuiven. We gaan makreel roken met de Zandvoortse Visvereniging. Roy staat er bij, Roy Sandweg met medebestuurster. Dat is 27 december, ja. Roy. Ja, op 27 december. december. Okay. Dus dat is allemaal, de opbrengst komt heel goed aan de stichting. Dus zou ja. zeggen mensen die van vis houden, absoluut koken. <laughs> nou, heb nou, ik nou, nou, ook gehoord oh, dat uh, 18 december is er een live uitzending vanaf CRM, vanaf klopt. de ijsbaan. Ja, klopt, klopt. Dat wordt een happening, daar gaan we een happening van maken. Dat moet doen. absoluut een happening worden. Ik ben uh, ook bij jullie op de radio geweest in dus, het uh, De Morgen Zandvoort. Ja. Die heb ik ook uitgenodigd. Die zouden dus dat nog eens eventjes gaan, uh, gaan bespreken. Ja, Hotel Hoogland natuurlijk, is natuurlijk wel een klein beetje sponsor van jullie. Uh, ja, ja, ja. Maar die zou best bereid zijn om één keer een uitzending uh, hier te, te mogen. Dat zou heel erg leuk zijn. Ja, daar staal ons uh, weer aan de zandvoort absoluut. door. Ja, absoluut. absoluut. En dan wordt ik, de uitzending wordt afgesloten door uh, een kerstuitzending. ...maar het Willem Bruis? Ja, wij hebben met je uh, met van afgestoken... ...dat ze gewoon op 9 uur hier in uh, de rust uh, de beschikking hebben... onze kerstmuziek voor de kindjes moeten draaien. Daar moeten we even wat gaten over hebben. Oh, maar ah, dat, uh, dat komt allemaal goed. Dankjewel. Ja. Nou ja, goed. Ik ben degene die het laatste uur doet. Nou, fantastisch. We zien dus, elkaar. We gaan elkaar zeker zien. Absoluut, dankjewel. Oh, dankjewel voor dit. Geen dag. Oké, okay, Willem. Goed zo. Da dankjewel, dankjewel. En doe Rob even de groeten van ons. Wat je moet de groet hebben van de mensen van Dierenweg. Goed. dankjewel. Okay. Alsjeblieft, en heel veel plezier daar. Tot zo. Nou, ik ga mijzelf even checkeren op vraag wanneer. Ja. Ja, en dat was Willem. Dat was Willem. Oh nee, deze weer. Willem, ga je nog schaatsen zelf zometeen? Uh, nou, ik wou het wel, maar ik heb een vraag. hebben jullie voor mij een stoeltje of zo? Uh, daar hadden ze niet, dus ik ga zo even naar Albert Heijn om een winkelwaartje te kopen voor 50 ja. euro cent. Ja, oh ja, dat is uh, geen, geen ko is een koopje, wou ik zeggen, ja. En uh, daar uh, ga ik in op. Heel goed, in een maatje 5300 en dan komt het helemaal goed. Dan sta je een beetje stabiel. Ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Ja. Ik nu inmiddels even naar buiten, want uh, dan kom ik met mijn geluid beter weg. Uh, ik hoop dat het interview uh, een beetje duidelijk was. Want nee. het is al aardig hier. Helemaal duidelijk. Alles met via www.ijsbaan.nl Ik zou zeggen, ja, Willem, bedankt voor je verslaggeving live vanaf de IJsbaan. Nog veel plezier. Anytime, anyplace hè. Kido. Oké, okay, laat zo. hem bruisen daar Willem. Dankjewel hè. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ja, ja, ja, ja, dat was Willem vanaf de IJsbaan. Oh. www.ijsbaanzandvoort.nl voor meer info. Bye. Zo kom je toch weer lekker in die gezellige weer, hè? Je de Paul McCartney en we all stand together. Zo gaan we op naar Diefs. en weer van drie uur, zo duidelijk nog twee uur lang. Zandvoort op zondag, goeiemiddag Zandvoort, ja. En worden het even willen, het is zo gezellig op de ijsbaan. Weet je wat nou een beetje een ijsbaanplaatje is? Nou, die we zo vlak voor drie uur nog voor je gaan draaien. That is the nieu is a follow me. You hoort me, exclusive op your radio. Here is the law. The road is kissed in lines. Hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine. love. The way you move your hips and lick your lips the way. I can't believe my eyes that thinking can bring the tide.